Soort uh, uh, samenwerkingen op dit moment uh, in wording. Um, en natuurlijk kijken wij goed om ons heen uh, wat dat oplevert uh, en wat dat ook uh, voor ons uh, voor voordeel kan, uh, kan bieden. Ik heb het idee dat ik daarmee eigenlijk het grootste deel van de uh, vragen uh, heb beantwoord. Volgens mij ook, meneer Kuipers. Voorzitter, uh, dit is natuurlijk een aardig betoog van de, van de, van de wethouder. Nou, dank maar, u wel. Even... Ja, ik scheid er gewoon mee uit. Um, ja, ik word eigenlijk natuurlijk ook een beetje gestuurd door angst. En dat is de angst dat ik later aangesproken word van... waarom hebben jullie dit gedaan als lokaal bestuur? Want het is een waardeloos verhaal geworden. <coughs> nou, de, die, die zaken wil ik toch eigenlijk een beetje van mijn bordje uh, hebben. Omdat ik de zaak niet kan overzien en ik kan het ook niet verdedigen. Omdat ik nog steeds niet... Uh, Vindt dat er een probleem is wat een oplossing behoeft? Maar als het nu zo landelijk, maar ook vanuit de regering aangewezen is: van het zal en het moet, en de landelijke partijen geloven daar ook in, dan denk ik dat het referendum toch een aardige is. Want dan helpt dat helpt ons in onze verantwoording. Dus ja, de bevolking heeft zelf gekozen om door met een uh, daadkrachtige, financieel sterke partner in zee te gaan, die van alles kan regelen. Mag ik een interruptie plegen? Graag. En dan denk ik bij mezelf. Voorzitter, en, dan me help ik. ik mag een interruptie plegen van de voorzitter, meneer uh, oh, Demmers. Allereerst moet ik u zeggen dat de angst de slechte leermeester is. Ja, daarom gaat u ook niet vooruit met die partij van D66. En ten tweede, tweede is, als u het heeft over een referendum... dan zal er toch iets te kiezen moeten zijn. En dat zal je dan in eerste instantie toch moeten onderzoeken. Nee, want als u nu als raad... Hè, ik waarschuw, ik zeg het nog een keer... Als u, nu kiest, als u nu kiest voor een scenario... dat is een verkapte go voor algehele samenwerking. En wat er ook verder uit het onderzoek komt... men redeneert toe naar het slagen van de ambtelijke samenwerking... zonder dat u de consequenties weet. En als de bevolking het allemaal niet erg vindt... dan ontlast uw geweten ook. Dus de bevolking zegt... dit lijkt ons beter... We hebben voor D66 gekozen. We gaan niet vooruit, maar we gaan met om samen. <lacht> nou, prima. Voorzitter, voorzitter. Dat helpt Meneer u ook. Interruptie. Meneer Demmers, maar is het dan niet zo dat je als je die bevolking gaat raadplegen... dat je dat doet op basis van inhoud, dat men weet waarover het gaat? Dat betekent dus dat je eerst iets moet op papier moet hebben staan... oftewel scenario's moet hebben uitgewerkt... en dat je die aan de bevolking voorlegt... Want ik vind, wel, ik vind het wel grappig, want u refereerde uh, via, uh, richting de heer Sandberger van, we uh, doet het dan via een referendum. Uh, ik heb die dialoogtafels net te sprake gebracht. Wat mij opvalt is dat uh, D66 het helemaal niet omarmt om als die scenario's uitgewerkt een referendum te houden. Dat is toch Volk, raar. Ze, ze zijn altijd bezig, trouwens hele gehalve nee, graad graag, hier, Sprech, is er wel de draagvlak. De u bent nu iets aan het uh, bespreken en u bent iets aan het overwegen en aan het onderzoeken, zonder dat u maar enigszins weet of het draagvlak is. Ja, waarom dan? Ja, het piept en het kraak. Nee, u ja, moet, moet eerst inhoud hebben, meneer, meneer Demmers, maar daarom is de vraag aan de heer Zandbergen. We u nou wel of geen referendum? Um, voorzitter, ik heb mij op dit moment niet uitgesproken voor of tegen een referendum. Uh, het, wordt mij, het wordt mij in de, in de mond gelegd. En uh, het is, uh, mijn zin zin zult, niet ter zake. Maar als er sprake is van een referendum, dan mag ik aannemen dat deze raad in staat is om dat referendum unaniem uit te uh, vaardigen. Eh, maar, maar, maar, maar, maar in uw verkiezingsprogramma staat... Mochten we op termijn dus besluiten om inderdaad voordeel te zoeken in samenwerking met een andere gemeente, dan dienen de inwoners daarover, wat ons betreft, ook ruim voor te worden geraadpleegd in een referendum. Ook als het bijvoorbeeld gaat om het samengaan van ons ambtelijk apparaat met dat van een andere gemeente. Het is immers onze gemeente. Dus u schrijft zelf in uw verkiezingsprogramma dat u een referendum wil. Maar ik neem aan dat u daar toch ook iets over wil zeggen als wij een referendum zouden willen hebben. Ja, maar ik, ik, maar ik vraag nu of u het wil. Ik ben er absoluut niet op tegen, maar we moeten eerst dan wel die uitgeven scenario's hebben. En ik denk dat we daar met z'n allen helder, helderheid over moeten hebben. Voorzitter, dat, als ik mag, ik denk dat we het daarover eens zijn. Wij willen eerst die scenario's hebben en dan zien we wel weer verder. Goed. Volgens mij is de tweede termijn nu al stevig begonnen. Ik dacht, hoe krijg ik u weer bij de les? Het is gelukt Meneer Metters en daarna meneer Kramer Ja, dank u wel voorzitter Ik wil graag gebruik maken van de tweede termijn En uh, uh, vooral vanwege het feit dat uh, uh, in de nieuwe stukken die we gekregen hebben Heel duidelijk aangegeven wordt dat scenario 1 Dus het blijven in Zandvoort van alle taken onderzocht gaat worden en ik hoorde de wethouder dat net nog eens duidelijk benadrukken. Dat betekent dus dat de benodigde capaciteit uh, en de middelen om het piepen en kraken op te vangen, piepen en kraken, ja dat is een mooie, piepen en kraken op te vangen, uh, dat het onderzocht gaat worden. En dat is voor het CDA enorm belangrijk. Uh, daar heeft de heer Demmers ook aan gerefereerd uh, verschillende keren en dat gaat nu onderzocht worden. En daar zijn wij blij mee. Dat maakt ook duidelijk, zo duidelijk wat de verschillen zijn met de andere scenario's. Dus ik wil daar nog eens de nadruk op leggen dat het CDA dat belangrijk vindt. En daarmee zegt het CDA het is geen gelopen race. Het is een zaak uh, van uh, scenario's uitwerken. En vervolgens met een visie notitie van het college gaan we een beslissing nemen. Wat gaan wij doen? En dat ligt hiervoor in dat raadsbesluit. En het CDA die zal op punten van kwaliteit, op dienstverlening... en met name ook op financieel gebied... je heeft mij dat meer horen zeggen vanavond... letten op de punten wat dit betekent voor zandvoortes. Op toerisme, op woningbouw... op de faciliteiten van de burgerlijke stand en dat soort zaken. Want daar gaat het hier om. En om die reden wil ik... Uh, duidelijk benadrukken... dat zonder een gelopen race... wij als CDA wel meewerken... Uh, aan het... Uh, raadsbesluit om dit uit te laten zoeken. Want daar gaat het nu om. Ik wil ook nog wel even ingaan op de discussie... die gevoerd is over de... Uh, hoe betrek je... de Zandvoort hier meer bij... zoals het eerder ook aangegeven is... door de heer Tonen. Nou, misschien is dat een idee. Je moet natuurlijk wel eerst iets hebben. Anders dan... fiets je in het luchtledige... Dat is zonde van onze tijd, dat is zonde van de tijd van de zandvoorters ook. Dus als het erover is, dan willen wij nog wel eens nadenken uh, hoe we er op basis van die scenario's zandvoorters bij kunnen betrekken. Maar daar willen we dan later op terugkomen. Ik dank u wel. Zeker mevrouw van der Veld. Meneer Metters, u bent blij met het besluit, zegt u net... Uh, nou, letterlijk niet, mevrouw. Nou, ik heb het nee, maar... blij nu niet willen gebruiken. Dat deed ik de vorige keer ja, al. Ja, nee, maar dat maakt dus niet uit. U bent ge... happy. U bent happy met het besluit. Nee, nee het ik heb uit. het geargumenteerd, mevrouw. Uh, waarom ik dit uh, een uh, stuk vind wat het CDA wil volgen. Uitgaande, en ik, heb dat nog, ik wil dat nog wel eens een keer benadrukken van het feit... Het is geen gelopen race. Uh, de heer Demmers van uw partij gaf er ook aan... Uh, wat zou het kosten als het hier blijft? Nou, dat krijgen we inzage in. Prima. En daar wacht het CDA dus op. Die, inz die inzage die gaat u krijgen en de kosten zult u ook uh, medegedeeld krijgen. Maar in het besluit, het tweede aandachtspuntje... daar staat iets wat mij dus angstig maakt. En daar staat namelijk het college als zienswijze de opdracht te geven... dat scenario's 1, 2 en 3 inhoudelijk en financieel worden uitgewerkt zou ik misschien mee kunnen leven. Maar wat staat erachter? En de uitkomsten daarvan als grondslag zullen worden gebruikt... voor de visienotitie van het college. Nou, krijg ik toch al een beetje... Hm. Ja, nou. Zal ik daarmee moeten? Kan ik daar dan straks nog wel wat mee... Mevrouw van der Veld, ik ga niet over uw gevoelens en of u daar wat mee kunt. Dat is natuurlijk nee. aan u zelf. Maar heeft u dat ook zo gelezen? Want dat is namelijk wat er staat. U geeft feitelijk nu aan het opdracht aan het college om het verder uit te werken. Ja, nou. ja dat klopt. Dus, ja. Daar staat hij ja. inderdaad. En aan de hand daarvan zullen wij als CDA een beslissing nemen. En wij gaan die stukken heel goed bestuderen, kan ik u toezeggen. Goed. Meneer Kramer. Meneer Kramer. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb een heel lang antwoord gekregen van de wethouder. Maar op mijn concrete vraag um, of er ook een scenario 4 mogelijk is, heb ik geen antwoord gekregen. En ik zal mijn vraag dan nogmaals herhalen. Kan er een scenario 4 worden opgenomen waarin ook wordt onderzocht om met andere gemeentes dan de gemeente Haarlem te gaan samenwerken? Um, ja, ik, de, de discussie die hier nu plaatsvindt is eigenlijk een hele belangrijke. Want het gaat over de toekomst van de gemeente Zandvoort. En het is weer opvallend dat de oudere partij helemaal geen inbreng heeft. En juist zou je verwachten van een lokale partij dat ze hier een mening over hebben. Omdat zij juist... ...vanwege ook de verkiezingen... ...en hetgene wat ze gepresenteerd hebben... ...zich als lokale verdediger van meneer de Sanfordse bevolking. Meneer de Vries wil een interruptie plegen. Ik dacht u, u rond snel af meneer Kramer... ...maar er ging zo'n lange zin komen. Dus... Ja? Het is aan ons of we een reactie geven of niet... ...en uh, u krijgt van ons nog een reactie. Meneer Kramer. Krijgt u ook zo dadelijk? Nee, op papier. Nee, uh, schriftelijk. Ook wel een schriftelijke reactie. Nou, dat is wel fijn als we hier met elkaar zitten... dat we elkaar lekker in het debat scherp kunnen houden. Maar ik vind het gewoon jammer dat er zeker een lokale, een lokale partij... als de oudere partij helemaal geen meningen ventileert. En gelet op hetgeen ook wat ze eerder hebben gepresteerd... dat ze altijd tegen ook een samenwerking met Halen waren... en nu eigenlijk het, ja, het schip maar laten doordobberen... en er geen duidelijk mandaat weer ligt... Want dat ligt er niet. En hetgene wat er, wat er nu, uh, nu, nu wel ligt, is weer dat we weer gaan onderzoeken. En ook met keuzes die waarschijnlijk ook door deze gemeenteraad uiteindelijk niet worden bevestigd. Gelet op het verleden wat daarover gestemd is. Ik, ik, maar, ik ben niet van OPZ, voorzitter, als ik mag. Ik ben niet van OPZ, weet u. Ik ben van een andere partij. Maar hoe komt u erop dat OPZ uh, tegen samenwerking met Harlem is? Dat hebben zij eerder gezegd. Ik, lees hier, ik, heb, ik heb al die verkiezingsprogramma's even net allemaal bijgepakt. Om precies te weten wat iedereen gezegd heeft. En OPZ zegt van, uh, dat er uh, zijn gesprekken voeren met Harlem En vanaf 2014 zal het nieuwe gemeentebestuur, Raad de College, daaraan een gepaste volg geven. Dus ze zijn wel voor die samenwerking. Nou, dat is dan een verandering van hun stand. Ja, dat voorheen... het verkiezingsprogramma. Hè? Ja, voorheen was dat altijd niet zo. En ik heb laatst nog een fractievoorzitter gesproken en die was het niet zo daarmee eens. Dus ik ben dan heel benieuwd hoe dat... Wat uh... moet er een nieuwe <laughs> meneer Kramer. Ja, goed, het, het verhaal is duidelijk. Ik wil graag een antwoord op het scenario 4. En, uh, en naar aanleiding van het, uh, van het antwoord zou ik nog graag uh, een reactie willen geven. Dan ga ik me opberaden. Uh, iemand anders nog in tweede termijn, behalve meneer De Vries. Die had ik nog gezien. Gaat u gaan, meneer De Vries. Ik heb niet zo'n uh, lang verhaal als. Uh... ...anderen op dit terrein, maar we hebben wel een mening. Uh, het is een moeilijke beslissing die we moeten nemen met z'n allen. En het ligt eigenlijk een beetje buiten mijn uh, kennis en ervaring... Uh, van, de, van, de, ...van de afgelopen 69 jaar, zeg maar. Uh, Waar ik mij zorgen om maak is dat wij op dit moment een samenwerking hebben met Haarlem... ...met betrekking tot de 3D's of sociaal domein... Uh, daar zijn we nog volop in bezig. De, de, de consequenties, de financiële consequenties daarvan zijn nog lang niet duidelijk. Uh, ik heb begrepen van anderen die het daarover gesproken hebben... dat bij fusies of bij samenwerkingen er altijd grove fouten worden gemaakt... in uh, wat het uiteindelijk gaat kosten. Dus dat is naar mijn mening uh, nog steeds een zeer onzekere factor. Oké, okay, een onderzoek naar de drie scenario's is, uh, is prima... Uh, maar het kiezen en invoeren van een van die scenario's lijkt mij een zaak voor een wat langere termijn. Uh, ik, ik zou toch eerst graag willen weten hoe het nu financieel uitpakt met die 3D's. Dan heb je, Als dat geëvalueerd is, dan kun je zeggen van we gaan eens verder kijken hoe we, hoe we het gaan doen. Nogmaals, dat, uh, dat onderzoek is prima. Uh, ik vraag me wel af wat dat gaat kosten. Maar dat goed... Ton. Nou, ik heb dat nergens kunnen lezen, maar het zal dan wel. Uh, en uh, ik deel wat onder andere meneer Paap heeft gezegd. Uh, naast de financiële zorg hebben wij zorgen over wat de gevolgen zullen zijn voor de burger in Zandvoort. Er wordt wel in al die scenario's een, een voorschot opgenomen, maar uh, uh, dat zijn eigenlijk ook maar aannames. Dat was het voor wat betreft OPZ. Dank u wel, meneer De Vries. Ik begrijp ja, meneer, meneer Kramer... Een... Ja, meneer De Vries, uh, dank u wel voor deze reactie. Um, ik, ik, ja, ik ben een beetje verbaasd. Het is een beetje tegenstrijdig, Want u zegt, ja, ik wil eerst eigenlijk weten hoe het ook met sociale domein is afgelopen. Maar is het dan niet veel logischer om eerst die evaluatie af te wachten? Voordat u weer een ton gaat besteden voor het vervolgstap. Want die evaluatie die moet nog komen. En u gaat nu weer, ja, het is, het, het is een ton. Het is, het is niet niks... Eh, als ik het alleen voor het zeggen had, ging ik met u mee. Dan zou ik zeggen eerst de, de, de hele rit uitzingen met het sociale domein. En vervolgens het onderzoek gaan doen. Maar je kunt natuurlijk vanwege de snelheid ook zeggen van nou ja, ik neem het risico dan maar. Eh, alla, we, we, we doen het onderzoek nu en eh, we nemen ja. aan de hand daarvan een beslissing. Ja. Het liefste zou in in, in inderdaad... dit geval heeft u wel de doorslaggevende stem, zoals ja, ja. u het nu brengt. Eh, daar zijn we ons zeer van bewust. Goed. Kijk nog even rond. Niemand. Nico Hen. Nico Hen, wilt u die microfoon aanzetten? Betekent dat dan ook dat openzet voor scenario 4 is om dat uit te zoeken? Scenario 4, dat ja, dringt dat nu pas eigenlijk tot me door. Maar als er iemand is die daar geld voor beschikbaar wil stellen en dat uit wil zoeken, vind ik dat prima. Ik, ik, ik spreek daar nu nog geen oordeel over. Ik wil er graag met mijn collega's over spreken. Dat onderwerp is bij ons nog niet besproken. Zullen we eens naar de wethouder gaan? Want u wilde nog een korte reactie van hem. Meneer Kapers. Ja, um, nou dat is misschien een korte variant van antwoord op uh, de vraag van die Kramer. Um, kan er nog een snijder 4 worden uitgezocht, uitgezo um, uitgewerkt? Namelijk, uh, wellicht in samenwerking met andere gemeentes. Het antwoord uh, is nee. Daar zou ik het bij kunnen laten. Dat is de korte antwoord. Wellicht wilt u iets meer toelichting. Um, we hebben volgens mij al aangegeven dat we uh, al met een aantal andere gemeenten in de regio uh, onderzocht hebben of er bereidheid was, en die was er niet. Uh, en tegelijkertijd uh, denk Voorzitter, ik dat... wanneer heeft u dat gedaan? Nou, dat is in een vorige periode gebeurd, als okay, ik uh, me goed herinner. Oké, ja, duidelijk. 2013. Gaat u verder, meneer Kruikers. En, uh, niet onbelangrijk, daarmee zouden we eigenlijk ook in strijd met uw eigen opdracht gaan handelen. Dat was die van uh, de, het raadsvoorstel van 28 mei 2013. Ja, ...waarin u aangeeft, verkent u de ambtelijke samenwerking met Haarlem... ...dus u zult dat zelf vervolgens als raad en ook als opdracht uh, moeten meegeven. Ik moet u wel zeggen, vanuit het college uh, raden we dat wel af. Uh, al was het maar omdat uh, het traject uh, om te komen tot ambtelijke samenwerking... ...al een eerste stap heeft gekregen met het sociaal domein. Um, en u weet dat wij ook met Haarlem daar afspraken over hebben gemaakt voor 2015. En wat we, uh, hoe lang we dit proces laten duren, in ieder geval wel uh, veroorzaken... ...en ik wil, wil ook wel graag dat we daar... In ieder geval ons van bewust zijn dat, dat is op zich prima. Maar toch, dat we het wel weten, efficiëntievoordelen die te maken hebben met een ambtelijke samenwerking, afbouw van overheid, et cetera. Dat soort zaken, die, die kun je natuurlijk ook niet uh, uh, op korte termijn geregeld krijgen. Dus we creëren daarmee voor onszelf wel een situatie die enig financieel risico in zich houdt. Dat moet geen argument zijn om het niet te doen, laat dat duidelijk zijn. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om te weten dat dat effect kan ontstaan. Dank u wel, meneer Karkers. Meneer Kramer, wat wilt u mij nog vragen? Ik uh, zou uh, mondeling een abonnement willen indienen... voor het uh, toevoegen van een uh, scenario 4. En ik gebruik daarvoor ook het uh, coalitieakkoord uh, wat er ligt. Um, en daarbij is het als uh, overweging om zelfstandigheid te kunnen waarborgen... dient samenwerking met andere gemeenten... vanuit het oogpunt van schaalvoordelen, kennisdeling en eff efficiëntie... Uh, bijvoorbeeld met Haarlem verder te worden onderzocht en gestald te worden gegeven. Dit proces wordt samen met de gemeenteraad middels koopreductie vormgegeven. Uh, besluit om toe te voegen een scenario 4. Waarin ook wordt onderzocht om een ambtelijke samenwerking met andere gemeenten dan de gemeente Haarlem. Te denken valt aan de gemeente Heemstede en Bloemendaal. Nee. Wilt u hem nog een keer het besluit... Uh... <laughs> Ik kon niet zo snel meeschrijven, meneer Kraat. Um, Het ging te snel. Besluit om een scenario 4 toe te voegen... waarin ook samenwerking met andere, gemeente. andere, met andere gemeenten wordt onderzocht... behalve de gemeente Haarlem, de gemeente Bloemendaal en Heemstede. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld de gemeente Bloemendaal en Heemstede. Noordwijk. Voorz <laughs> voorzitter. <laughs> voorzitter. Die... voorzitter. Ik wil graag van het college horen, want volgens mij kan je dit in uh, scenario 3 uh, toch ook eventueel doen als je voor scenario 3 kiest. Ik uh, concentreer me eerst even op de tekst. Dat lijkt me handig namelijk. En daarna krijgt u, want een abonnement komt er altijd even een rondje om even gedachten te wisselen. mag het college nog iets zeggen. Uh, meneer de Gervier, had u meegeschreven? Ja, dat ga je zeggen. Dan, dan, dan, dan gaan we naar het naar de investering van de voetbalen ook samenleggen met andere meter het onderzoek. Oké, okay. goed. Ja. Is voor uw raad helder wat dit abonnement beoogt? Nee. Ja, wel helder wat het beoogt. Oké. Okay. Wel helder wat het beoogt, ja. maar niet de uh, tekst. Het zou toch... Ik heb, ik heb het een paar keer geprobeerd op te schrijven... maar het is niet gelukt. Zal ik de tekst nog een keer voordragen? en Dan kan meneer Kramer luisteren. Ja. Of, of ik het goed voordragen, Voorzitter, de tekst is letterlijk zo voorgelezen... uit het coalitieakkoord. Ja. Uh. <lacht> maar meneer dus, Samer, heb ik u de dus vraag ik, gesteld... Ik... of u het vindplaatsadres van de tekst kon vinden... Nou, ik denk dat het dan wel duidelijk is waarop ik de overweging geef. En um, ik zou die tekst dan nog een keer willen voorlezen. Gaat het ervan? Ja? Nou, overwegen dat om zelfstandigheid te kunnen waarborgen... Die het nee, Geen het besluit. Het gaat dan om het besluit. Het besluit? Ja. ja het besluit is uh, een scenario 4 toe te voegen... Waarin naast de, uh, uh, onderzocht wordt uh, ambtelijke samenwerking met de gemeente Haarlem, ook bijvoorbeeld onderzocht wordt samenwerking met de gemeente Bloemendaal en Heemstede. Bij interruptie, voorzitter. Andere gemeenten. Ik kom weer even terug op mijn vraag aan u. Is het besluit... zoals dat in het mondeling-abonnement... door meneer Kamer wordt geformuleerd... voor u helder? Want dan ga ik op de inhoud in. Voorzitter, voor het CDA niet. Ik vind ook dat het procedureel... Uh, niet goed is wat hier gebeurt. Ik heb dat gisteravond kunnen volgen. Ik zou mijn collega's willen vragen... om als je een abonnement maakt... dat niet in deze vorm te doen... maar dat schriftelijk te doen. Ik wil wel weten... Wat ik lees op een gegeven moment. En Andere. ik wil dat beroep wel, uh, wel doen op mijn collega's. Dit komt als mosterd na de maaltijd. Gisteravond ook. Dat is jammer. Dat is ten, gaat ten koste van de kwaliteit van het beoordelen van uh, deze toevoeging. Voorzitter, de om dan uh, de nee? heer Metters nee? ter wille te zijn, moeten mm. we schorsen en dan zal ik het op papier zetten. Ja, dat, dat is een. Uh, Sowieso een oplossing. Uh, ik zit nog even te denken... want de griffier heeft inmiddels een concepttekst klaar. Uh, ik ga schorsen. Maximaal 10 minuutjes... maar waarschijnlijk korter... met het verzoek... ik kom zo bij u, meneer De Vries... aan meneer Kramer... om uh, direct naar de griffier te gaan... om zich over de tekst te buigen... zodat dat kan worden verspreid. Meneer De Vries, voordat ik schors... Ja, ik heb een praktische vraag. De punten 1, 2 en 3 slaan op de samenwerking, eventuele samenwerking met Haarlem. Ja. Punt 4 slaat over andere gemeentes. Moeten dan die andere gemeentes ook niet gesplitst worden in 1, 2 en 3? Goed. Eh, meneer Kramer gaat zich buigen over de tekst met de griffier. En dat wordt verspreid. We schossen maximaal 10 minuten. Dank u wel.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 Oh man. heropende vergadering hij is geschorst om de gelegenheid te geven het abonnement op papier en digitaal ter beschikking te stellen, beiden is gelukt heb ik begrepen u kunt de tekst lezen leidt dat nog tot het stellen van vragen zo niet dan stel ik voor dat het college reageert en dan heeft u nog een rondje ja de Kuikers. Ja, dank. Um, We hebben uh, de schorsing natuurlijk ook gebruikt om even kort na te denken over uh, de vierde variant die nu wordt geopperd. Um, ik, ik heb net al even geschetst hoe dit proces eigenlijk tot stand is gekomen. Ik heb ook al even verteld uh, in het begin. Vorige periode is onder andere onderzocht met Heemstede en Bloemendaal of daar interesse was... Om een traject van ambtelijke samenwerking te onderzoeken. En daar is toen op aangegeven, nee die interesse is niet. En vervolgens zijn we met Haarlem in gesprek gegaan. Um, dus het voorstel wat nu wordt gedaan. Dat is het voorstel waar we eigenlijk um, uh, in den beginnen. En dat is ook het moment waarop het denk ik moest. Um, prima op zijn plaats was geweest. Maar we zijn inmiddels bij Haarlem terecht gekomen. We hebben een weg bewandeld nu van een aantal uh, uh, jaren met elkaar in gesprek zijn over dit onderwerp. Um, en wat wij aangeven is, we willen onderzoek doen op die relatie waar u ook ons uh, op verschillende momenten uh, mee op pad heeft uh, gestuurd. In ieder geval ook in mei 2013 met een hele duidelijke opdracht. En in zo'n proces van in gesprek zijn en soms zelfs onderhandelen. En u weet dat we inmiddels maatschappelijke dienstverlening ook echt bij Haarlem hebben ondergebracht. En u weet ook dat we daar afspraken uh, financieel over hebben gemaakt. En u weet ook dat we in het verleden vaker uh, als vertrekpunt hebben gehanteerd. En de scenario's die nu voorliggen, 1, 2 en 3, zijn daar wat dat betreft een forse afwijking op. In het verleden is er vaak gesproken over alles in één keer. En in, in het proces zeg maar, van met elkaar samenwerken, praten over zo'n uh, zo mogelijkheid om aan te gaan samenwerken, is vertrouwen uh, essentieel. Uh, het vertrouwen dat je uh, in elkaar ook hebt, dat je die weg wil bewandelen. En ik... Moet u zeggen dat wij als college net tegen elkaar hebben gezegd... als we dit vierde scenario zouden toevoegen... wat nu door u wordt voorgesteld... dan doet dat mogelijk wat met die vertrouwensrelatie. Want wat we eigenlijk op dat moment zeggen is... we zetten toch de deuren weer wagenwijd open. Ik heb u al even aangegeven... dat kan niet alleen ook, ook consequenties hebben in de bestaande relaties... zoals we die met Haarlem hebben bijvoorbeeld op ND. Maar doet natuurlijk ook überhaupt wat... met de intenties van partijen in dat proces en dat lijkt mij buitengewoon onverstandig om dat nu te doen um, ik denk ook dat het niet, wij denken ook dat het niet nodig is want wat we nu aan u vragen is om in de relatie met haarlem die scenario's 2 en 3 te onderzoeken en we willen vervolgens zelf hier kijken uh, of wij een scenario 1 uh, kunnen uitwerken waarin zichtbaar wordt zouden we dat hele traject nou niet doen wat betekent het als we het zelf blijven doen um, het scenario waar u het nu over heeft, een vierde scenario... Uh, laat ik daar in ieder geval bij opmerken... als wij die andere drie scenario's hebben uitgewerkt... dan moet er nog steeds een besluit ook door uw raad worden genomen. De uitkomsten van het onderzoek kennen we nog niet. De beslissing is dus ook niet definitief die hier wordt genomen. En er komt dus op een later moment toch ook nog een keer een moment... dat we met elkaar komen te spreken over de scenario's en de visie van het college. En dan is er altijd nog ruimte afhankelijk van de uitkomsten van die onderzoeken... die we nu voorstellen te gaan doen... Uh, om te kijken hoe nu verder... Daar zou dit dan eventueel ook nog bij kunnen horen. Dus wat we nu doen is niet alleen uh, onverstandig denken in de relatie... Uh, de zorgvuldig opgebouwde vertrouwensrelatie die we met Haarlem hebben. Um, het is ook nog eens een keer zaak en daar moet u zich ook rekenschap van geven. Um, dit is een vrij ingrijpende vraag om een totaal nieuw scenario toe te voegen... waarbij we helemaal opnieuw moeten worden gesproken met buurgemeenten. We hebben jaren gedaan over het opbouwen van die vertrouwensrelatie met Haarlem. We zullen ook lang moeten investeren om die... ...relaties met anderen wat dat betreft... ...op dat niveau te brengen. En dat doet dus ook iets met het tijdspad. Dat doet ook iets met waar we naartoe bewegen. Meneer Tonen. Ik een vraag stellen voorzitter. Um, en met een korte inleiding. Uh, er was al... ...sprake van... Uh, ...samenwerking... ...sociaal domein... ...in de vorige zittingsperiode... ...knip en overige zaken. Dat was al in de vorige zittingsperiode aan de orde... Met Haarlem met name. Waarom heeft de coalitie dan de formulering gebruikt zoals ze gebruikt heeft... met tussenhaakjes bijvoorbeeld Haarlem? Want op dat moment was u dus blijkbaar bezig... met de vertrouwensrelatie een beetje te beschadigen. Wacht even, meneer Tone, stelt u de vraag aan de wethouder of aan de raadsleden? Nee, ik stel de vraag aan de wethouder. Waarom? Want uh, ja, in het coalitieakkoord staat de handtekening van... Uh, de wethouder en van de andere wethouder, de heer Bruijs en de heer Kuipers. Die handtekeningen staan onder het coalitieakkoord. Die zijn dus verantwoordelijk voor dat coalitieakkoord namens hun partijen. En daarom vraag ik, waarom heeft u dat dan op dat moment zo geformuleerd? Los van het feit of ik voor of tegen scenario 4 ben. Maar waarom heeft u dat dan zo geformuleerd? Want we hebben u niet voor niks gedaan. Ja, als u aan mij die vraag stelt, dat is een hele interessante. Het coalitieakkoord is na de verkiezingen tot stand gekomen. Toen is er een nieuw college aangetreden. Het nieuwe college heeft natuurlijk ook een dossier overgenomen... ambtelijke samenwerking. Ik kan me herinneren dat de Partij van Arbeid en bijvoorbeeld de VVD... en ook het CDA in het vorige college zaten. En toen was er al een uitgebreid traject doorwandeld... doorlopen met elkaar om dat vertrouwen met Haarlem onder andere op te bouwen... Um, daar hebben we ook voorzitter, op meerdere... Voorzitter, dat was u bekend toen u het coalitieakkoord schreef. Dat was ja. u bekend toen u het coalitieakkoord ging schrijven. Ja. Meneer Kuipers is begin. Desondanks, meneer desondanks meneer heeft u het zo opgeschreven. Daar heeft u een reden voor. gehad. kan niet anders. Meneer Kuipers is volgens mij aan die reden aan het beginnen. Jazeker, want ik denk dat het heel belangrijk is, uh, meneer Tonen. Het is niet zo dat ik een chip in mijn hoofd ingebouwd heb gekregen... waardoor ik uw kennis op dat moment had. Die vertrouwensrelatie met Haarlem die is in die periode ook opgebouwd... aan de hand van opdrachten die de Raad in het verleden heeft gegeven. Dat is een, een zorgvuldig proces. Het gaat niet alleen over vertrouwen... maar ook over waar gaan we heen financieel en wat betekent dat dan. En het coalitieakkoord is geschreven vanuit de wetenschap... van de partijen die op dat moment aan tafel zaten. En inmiddels weet ik een jaar verder een hele hoop meer. Niet in de laatste plaats omdat ik zelf dat traject mede vormgeef op dit moment... U ontkent dat u op het moment dat u bezig was met coalitieakkoord te schrijven... u ontkent dat u toen op de hoogte was uh, van uh, datgene wat er al allemaal gebeurd was. Of... Ik, ik moet u zeggen, meneer Tonen, als u, als u het wil hebben over ontkennen... Uh, het vertrouwen dat in die relaties is opgebouwd is door het vorige college opgebouwd... met uh, het college van Haarlem en de gemeentesecretaris, dat was ik allemaal niet. Dus als u nu heeft over u schrijft iets op vanuit de veronderstelling dat ik op dat moment wist... hoe die vertrouwensrelatie was, dat lijkt me uh, best ingewikkeld. Want ik was het niet. Dat was u bijvoorbeeld wel. Nee, dat had u, u had het moeten weten. Nee, meneer Tonen, maar ik, ik, op zich, het is wel buitengewoon aardig... dat u uh, nu een beroep doet op een coalitieakkoord... waarvan u steeds zegt, dat was ik niet bij aangesloten. Uh, dat is prima. Maar de realiteit is dat u mij niet kunt uh, tegenwerpen... wat in een coalitieakkoord staat als ik nu vertel... dat de vertrouwensrelatie zoals die is opgebouwd op bestuurlijk niveau... toen ik nog geen bestuurder was dat je daar natuurlijk andere inzichten in kunt krijgen. En die inzichten die heb ik nu. Voorzitter, mag ik uh, iets anders aansnijden in, uh, de, in dit verband? Nee, nee ja. want we zijn nog niet aan het rondje in de Raad bezig. U mag alleen een vraag ter verduidelijking stellen. Ja, dat gaat dus over het, uh, de verduidelijking wat betreft het vertrouwen. Um, <clears throat> um, uh, de burgemeester van uh, Haarlem is hier geweest... En uh, wij hebben nog via de burgemeester van Haarlem, nog via dit college... antwoord gekregen op de vraag waarom een preferent partnerschap niet mogelijk is. En als je daar al twee jaar geen antwoord op krijgt, is het niet goed voor het vertrouwen. En als wij het hebben gehad over gelijkwaardigheid in een partnerrelatie... dan heb ik gevraagd een aantal keren, maar ook aan die burgemeester... Waar ligt die gelijkwaardigheid en waar ligt de onderhandelingspositie? en waar ligt uw voordeel, meneer Snijder? En toen gaf hij antwoord op een vraag die ik niet had gesteld. Nou, dat is ook niet goed voor het vertrouwen. Dank u wel. Wethouder, had u nog meer ten aanzien van het abonnement willen zeggen? Nee? Goed. Dan uh, de wethouder heeft denk ik expliciet aangegeven dat hij het ontruimt. Raad, wenst één uur daar nog het debat over? Of is het helder? Meneer Kramer. Ja, voorzitter. Hetgene wat wij hebben ingebracht... is ergens op gebaseerd. Dat is het coalitieakkoord. En dat is wat de heer Tone ook aangeeft. En juist de reden waarom dat is opgenomen... dat kan zijn vanuit strategische belangen. En dan denk ik dat een vertrouwensrelatie met de gemeente Halen in dit geval niet heel belangrijk is. Het gaat om de toekomst van de gemeente Zandvoort. Daar, die keuze, die ligt nu voor. En als we ons nu gaan beperken tot één gemeente... in dit geval de gemeente Haarlem... denk ik dat we verkeerd bezig zijn. Nee, we moeten als gemeente juist kiezen... voor een strategisch belang van deze gemeente. Ook voor eventuele toekomstbeelden... waarin we, als we te veel doorgaan met de ambtelijke samenwerking... dat we hier als gemeente gaan fuseren... En daarom hebben we deze, deze extra optie opgenomen. En het is ook in lijn, volledig in lijn met degene wat u in het coalitieakkoord hebt opgenomen. Iemand anders nog? Meneer Mertens. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ik, ik, uh, wat ik ga zeggen, zeg ik namens de coalitie. Dus dan is dat gelijk duidelijk voor de vergadering hier. Uh, en met name dan voor de heer Kramer als indiener van dit amendement. Uh, wij hebben de wethouder gehoord. En de argumenten die hij noemt zijn absoluut steekhoudend. Zijn erg belangrijk. Uh, het is een ingrijpende, ingrijpende vraag. Uh, ten aanzien van de tekst die gebezigd is te, door het voorlezen bij het coalitieakkoord. Constateert... Ik, dat er misbruik gemaakt wordt van die tekst. Dat mag, dat is politiek. En dat is volgens mij ook politiek... om dat vanavond zo aan het eind van de avond aan de orde te stellen. Voorzitter, Zeker in het, licht, in het licht van eerdere vergaderingen die we gehad hebben. In de commissievergadering is er uitgebreid over gesproken. En had er natuurlijk uh, dit punt tevoren gebracht kunnen worden. Meneer met zijn een interruptie bij meneer Kramer. Oh, ja, dank u wel. Ja, ja, voorzitter, ik vind het woord misbruik dat verdient eigenlijk een nadere toelichting. Dus die zou ik graag willen vragen van meneer Metters. Meneer Metters. Nou, misbruik betekent dat de tekst van de programma 6 uh, om zelfstandigheid te kunnen waarborgen dient samenwerking met andere gemeenten uh, vanuit het oogpunt van schaalvoordelen, kennisdeling en efficiëntie, bijvoorbeeld Haarlem, verder te worden onderzocht en gestalte te geven. Uh, daar staat dus helemaal niet in, uh, dat vult u nu in, dat het dan met Heemstede, Bloemendaal uh, ja, zou voorzitter. kunnen zijn. Want dan, dan, en die vraag is vrij ingrijpend, ja, kun ik nog wel een paar gemeenten bedenken. aan wie ook zou oh, kunnen ja, vragen oh. hoe dat verder Amsterdam, zit. Amsterdam, Noordwijk. En, en dan kom ik op de politieke kant van dit verhaal. Dan is het wel uh, heel, uh, een enorme uh, zwaai die gemaakt wordt. zeker in het vorige college door de VVD om toch, ik heb dat verschillende keren horen zeggen... met voortvarendheid de billets, eh, met name de 3D's, dat zult u nee, waarschijnlijk ja. zeggen, mevrouw dus, maar ook ten aanzien van de andere punten waar samenwerking om gevraagd werd... in kader van het piepen en het kraken aan de orde te stellen. Ik kan me dus niet aan de indruk onttrekken dat dit aan het slot van de avond... terwijl we commissiebehandelingen gehad hebben... nog even iets is om hier eh, verder... ...een nummer van te maken... ...wat in elk geval niet het nummer van de coalitie is. Iemand anders? Niet? Dan is de... ...debatvorming hierover... ...beëindigd... ...en gaan wij tot stemming over. Dat betekent dat... ...allereerst het abonnement... ...in stemming wordt gebracht... ...en dat is het abonnement zoals dat door meneer Kramer is ingediend... ...om een scenario toe te voegen. Bij hand opsteken. Wie is voor dit abonnement? Voor zijn de fracties van de VVD, gemeentebelangen Zandvoort, Partij van de Arbeid en Sociaal Zandvoort. Wie is tegen dit abonnement? Tegen dit abonnement zijn meneer Kramer. Tegen dit abonnement zijn de fracties van oudere Partij Zandvoort, CDA en D66. Daarmee is het abonnement afgewezen. Het hoofdbesluit scenario discussie ambtelijke samenwerking. Bij handopsteken. Wie is voor dit besluit? Bij handopsteken. Voor dit besluit zijn de fracties van D66, het CDA, Partij van Daarden met Sociaal zand voor de OPZ. Wie is tegen dit besluit? Tegen dit besluit zijn de fracties van GBZ en de VVD. Daarmee is het voorstel aangenomen. Dat brengt mij dan op... Agenda punt 12, Nee, 11 excuses, agenda punt 11, en dat is de lijst van ingekomen post. Zijn er vragen uwzijds over de wijze van afdoening? Ik kijk rond, dat is niet het geval. Dat brengt mij dan op agenda punt 12, dat is het verslag van de vergadering van 26 mei 2015... Daar zijn geen opmerkingen op voorhand kenbaar gemaakt. Mevrouw van der Veld, dames en heren, mag ik u vragen. iets minder opvallend uw spullen te pakken? Mevrouw van der Veld. Ja, onderaan pagina 3 van deze zeer, dit zeer korte verslag. Logisch, want het was ook een zeer korte vergadering. Zeker ten opzichte van deze vergadering. Gaat u naar de uh, staat, inhoud? Mevrouw van der Veld verzoekt de brief voor een, voor een ieder openbaar te maken. en niet alleen voor de raadsleden. Dat is niet de strekking van wat ik gevraagd heb. Ik heb gevraagd of u erover na wilt denken dat de brief niet openbaar staat. En dat u dus eerst toestemming moet vragen van de indiener om de brief openbaar te maken voordat we hem kunnen behandelen. We passen hem aan. Dank voor uw scherpe lezing. benadering. We passen dat stuk aan. En dan zal mijn nadenken ook starten. <lacht> Anderen, niemand, dan wordt het verslag vastgesteld met dankzegging aan de griffier. En dat betekent dat ik tot sluiting van deze vergadering overga... nadat ik u allen dank heb gezegd voor uw inbreng. Ik wens u een ontspannen, maar vooral zonnig en buitengewoon zonnig zomerreces. dat gun ik u niet alleen zelf, maar ook u allemaal en de inwoners en onze ondernemers... En ik verzoek u nog even te blijven zitten, want er is nog een kleine attentie, een klein cadeautje voor de raadsleden. Want ja, uw hart is zo vol van zandvoort, dat willen wij markeren op een bijzondere wijze. Dank u wel.